Uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Twee advocaten in het Marengo-proces willen dat de rechters onderzoek doen naar het handelen van het OM. Volgens Nico Meijering en Christian Vlokstra wordt het recht van de verdachten op een eerlijk proces ernstig bedreigd. De twee advocaten staan verdachten bij in het liquidatieproces met Rido Antachi als hoofdverdachte. Het OM beschuldigt andere advocaten in het proces van het lekken van informatie naar de criminelen en liet Meijering op een reis naar Dubai volgen. Holland Casino heeft het afgelopen half jaar een verlies geleden van ruim 28 miljoen euro. De casino's waren maandenlang dicht vanwege corona, maar zijn inmiddels weer open. Slechts 30% van het maximum aantal bezoekers mag naar binnen. Holland Casino zegt te onderzoeken hoe het financieel gezond en toekomstbestendig kan blijven in deze lastige periode. De casino's kregen steun uit de NOW-regeling, waardoor een deel van de salarissen van werknemers door de overheid zijn betaald. Vanaf 2022 komt er een Tour de France voor vrouwen. Die start op de dag dat de mannen aankomen op de Champs-Élysées in Parijs. De wedstrijd waarvan de naam nog niet bekend is zal acht dagen duren. Tot 2009 was er al een Tour voor vrouwen, de Tour féminin. Leontine van Moorsel won die wedstrijd drie keer. En de voorbije jaren was La Course, een eendaagse wedstrijd voor vrouwen, onderdeel van de Tour de France. En vlak nadat het nieuws over de Tour voor vrouwen bekend werd, liet regerend wereldkampioen Annemiek van Vleuten weten ze dat, dat ze nog twee jaar langer doorgaat met wielrennen. Ze tekent een contract voor twee jaar, al is de ploeg waarbij ze dat zal doen nog niet bekend. Van Vleuten is 37 en heeft de hoop ooit nog een Tour de France voor vrouwen te gaan rijden. Het weer, het is bewolkt met af en toe ruimte voor de zon. Lokaal kan een bui vallen, het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht gaat het her en der regenen. Morgen trekt de regen weg en is het enige tijd droog. Later neemt de kans op buien weer toe, lokaal met onweer. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zandvoort heeft, Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee, Zee. Zandvoort en de zomerhit. GFM. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met nu. Voor Zandvoort en de regio. when i gave the word now in the morning i sleep alone sweet the streets i That was when I ruled the world Viva la vida Vier het leven U hoorde Coldplay En uh, ja, als u het mij vraagt uh, Is dit echt een van de beste nummers om een uh, radioshow, om iets mee te openen Om gewoon een begin uh, van een programma uh, daarmee te beginnen Viva la vida, vooral de intro, maar ook gewoon de doorlopende melodie is uh, heerlijk om naar te luisteren. En je komt er meteen weer een beetje in. Uh, is dat niet, uh, Lucy? Ja, Gewoon uh, ah. een beetje power erin. Uh, je microfoon is uh, een stukje omhoog uh, gevlogen. Ja, Hoe komt dat? In, ja, weet ik niet. Hij kreeg vreugeltjes in één keer. Ja, inderdaad. Hey. Uh, bijna Redpool. Oh, nee, Ja, en, nee, ik, uh, moest hem, uh, ik moest hem helemaal van platformen afhalen. Ja, ja, heb je hem Red Bull gevoerd, of niet? Uh, ja, ik <laughs> <Ja>, wel. <twaalf eens. laughs> het. Nee. Uh, de, Lijkt er wel op. Ja. Maar uh, goed dat u weer luistert. Uh, dit is het tweede uur en ook het laatste uur van deze donderdag ZFM Lunchroom. En jouw allerlaatste uurtje heeft ja. geklonken. Ja. <lacht> nou, zo dramatisch. Uh, Bijna nou, wel hoor, nou. Jelmer hoor. Ja, ja, ja. Nee, Want wie moet het nu doen dan? Wie moet het? Ja, dat wordt nog een verrassing. Maar ik heb aan het einde nog, uh, blijf vooral luisteren. Ik heb nog wel een mooie oproep. Uh, en ik hoop dat ook mensen die nu van mijn leeftijd luisteren, uh, van mijn leeftijd die nu luisteren, ook nog even wachten straks op... Uh, dat ding wat ik dan nog even wil zeggen. En uh, dat is ook dan vooral aan uh, die mensen gericht. Um, maar eerst, uh, we hebben nog een heel uur in het vooruitzicht. Wat gaan we daarin doen? Uh, het nieuws uit Zandvoort en de regio komt natuurlijk uh, weer gewoon uh, voorbij. Zometeen halen we even de Facebookpagina voor jonge woningzoekenden aan. Want dat is deze week uh, ook iets uh, groots wat in Zandvoort uh, op is gezet. Gewoon door jonge Zandvoorters dus zelf die op zoek zijn naar een woning. En uh, dus uh, daar zometeen meer over. We hebben nog even de evenementenkalender uh, van Zandvoort. Wat is er te doen in de omgeving van Zandvoort en ook binnen ons eigen dorp zelf. Nou, weer genoeg uh, kan ik u vast al vertellen. Um, uh, wat eten we vandaag? Dat weten we weer uh, rond de klok van uh, kwart voor drie. Uh, de, het recept van de dag. Hoewel jij natuurlijk al weet wat je vanavond gaat eten. Door die nee, ik weet het nog niet. Dat, nee, de dat grote verrassing. Ja, de, maar jij mag, jij mag zeggen wat we gaan eten vanavond. Ja, inderdaad. Dus ik uh, ben benieuwd. Mijn favoriete recept. Uh, met een uh, geheim recept er ook in. Of een geheim ingrediënt. Dus uh, blijf vooral luisteren. Um, maar we hebben ook nog uh, steeds, net zoals in het vorige uur... een nieuwe rubriek in deze laatste uitzending. De Corona-proefplaat... En uh, ja, dus oftewel een muziek die coronaproof was. Lekker om naar te luisteren, juist in uh, coronatijd. En deze is me eigenlijk wel bijgebleven, vooral uh, van de maand juli. De uh, Pride Month was dat. En uh, dit is het nummer uh, This Is Me van Kiel Saddle. En uh, ja, misschien als u vaker naar mijn radio zo heeft geluisterd... Uh, heeft u dit nummer al uh, vaker voorbij uh, horen komen. Maar het blijft altijd even mooi. Het heeft ook een... Uh, diepere boodschap als u de film The Greatest Showman uh, uh, misschien ooit heeft gezien of nog gaat zien, die ook zeker een aanrader en uh, in de film zelf uh, geeft het een toevoeging aan een mooi uh, allesomvattend verhaal en uh, het heeft dus uh, voor uh, degene die uh, ja, het heeft gewoon een hartstikke mooie tekst, uh, dus uh, luister maar snel. This is me van uh, Keila Saddle.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 This is me, uh, het blijft toch altijd een mooi nummer, uh, al zeg ik het zelf. Lekker muzikaal, dat uh, kan ook niet anders uit de musicalfilm The Greatest Showman, dus uh, gezongen door Keels uh, Saddle. Uh, this is me. Uh, wij gaan even over naar het uh, volgende item en dat gaat uh, over de Facebookpagina voor jonge woningzoekenden die deze week is opgezet. Uh, namelijk uh, de Zandvoortse uh, Romy Koning, uh, 20 jaar, heeft uh, maandagavond een Facebookpagina geopend waarop uh, jonge Zandvoortse woningzoekenden zich uh, kunnen melden. Uh, uh, zij wil met de pagina uh, aantonen dat de nood van woningzoekenden in Zandvoort... vooral dan ook voor de jongeren uh, echt hoog is. Um, en uh, zelf uh, hebben zij en uh, haar vriend via via particulier kunnen huren. Maar ook dan betaal je een hoge huur waarvoor je ook een hypotheek zou kunnen betalen... Dus uh, uh, dat is uh, nog niet zeg maar de goedkope woningen waar misschien nee, meer het het mensen, meer jongeren naar op zoek zijn. Inderdaad, maar dat hoeven niet echt 20-jarigen te zijn. Dertigjarigen hebben er ook problemen mee. Ja, zeker, maar dit is nog dan wel inderdaad gefocust niet. op de 18-26 leeftijdsgroep. Daar daartussenin. Ja, nou valt, de, valt de 30 buiten. Ja, uit. inderdaad maar iedereen voor hun geldt hetzelfde, als je dus wel je, je een, een, een leuke baan hebt en je hebt een goed salaris, dan kom je ook weer net niet voor in aanmerking om een woning te kopen. Dan ben je een starterswoning, uh, starters ja. Ja. ja. En ja. dan ben je verplicht om een dure huur te doen, terwijl dure je daar huur. ook een woning voor zou hebben. Ja, inderdaad, dure huur, dat, dat is inderdaad, uh, inderdaad wat ze zelf ook al zeggen, de, ze huren nu duur. Maar ja, daar zou je ook gewoon een uh, huis uh, op hypotheek kunnen uh, kopen. Maar daar dus, zijn, ja, dat, dat lukt dan ook weer net niet. Nee, inderdaad. En uh, nu is dus uh, uh, Facebookpagina... Uh, pas maandagavond is die dan opgezet. Maar al in een aantal dagen... Uh, al bijna 300 uh, leden van die pagina dan... die dus uh, in principe allemaal op zoek zijn of geïnteresseerd zijn... in dat onderwerp uh, jonge woningzoekenden. En uh, ook al meteen een uh, heel artikel aangeweid... in de Zandvoort Courant deze week. Dus het heeft al uh, uh, echt wel dat je ziet van... Uh, kijk, goed dat dit goed, initiatief uh, is genomen. Ja. En het wordt ook meteen opgepakt. Dat is uh, zeker fijn uh, ook uh, misschien zelf voor de Roming Koning natuurlijk. En iedereen die daar uh, aan meedoet, die op zoek is naar een woning... Want, uh, ja, want vroeger ja. had je dus uh, de vrijgezellenflat. Werd dat genoemd, helemaal aan het einde van de Lorenstraat. Ja. Had je de vrijge maar daar zitten tegenwoordig ook wel gezinnen in. Uh, ja, was dat dan echt een uh, ja, flat echt die gelabeld werd? Ja, want, dat was echt een vrijgezellenflat. Dat is echt ja. maar één slaapkamer. Want ik weet nu dat er ongeveer uh, 130 uit mijn hoofd woningen wel gelabeld worden in Zandvoort. Uh, specifiek voor jongeren. Dus dat is een goede... Uh, uh, een goede ontwikkeling in ieder geval die de afgelopen periode is, uh, het zou beter uh, is voor elkaar gekregen. Want daarvoor was dat nog slechts één uh, woning die echt specifiek geregeld werd voor jongeren. Dus partijen die daarvoor zich hebben ingezet, uh, hebben daar zeker resultaat van kunnen zien. En dus nu ook dat eigen initiatief van een uh, Zandvoortse zelf. Uh, Romy Koning natuurlijk. Uh, ik denk dat vele jonge woningzoekenden in Zandvoort uh, uh, je dankbaar zijn en uh, ja. Ook uh, zeker er nog wat uh, aan van gaan hebben. We een gaan goed het initiatief. Zeker, dat zeker. En uh, daar weten we van uh, in Zandvoort uh, genoeg van. Goede initiatieven. En ook natuurlijk vooral veel vrijwilligers. Maar dat is weer even een ander uh, uh, straatje. Maar uh, in ieder geval, uh, hartstikke veel succes uh, voor de mensen die op zoek zijn naar een woning. En hopelijk biedt dit uh, steun, biedt dit kansen. Uh, want uh, kansen dat uh, verdient iedereen. Uh, ja. Zeker op de woningmarkt. En breng het maar onder de aandacht. Hoe meer je het onder de aandacht brengt, hoe ja. meer er misschien hoe, hoe aandacht. meer mensen het belangrijk gaan vinden. En ja. uh, dat is helemaal waar. Daar zijn we het over eens. Uh, soms, uh, uh, ja, natuurlijk, uh, ik maakte uh, een ochtendprogramma, ook nog eens de afgelopen maanden, uh, tussen 10 en 12. En dan. De laatste keer ook vooral met een goede vriend van mij, Mike heet hij. En als hij nu ook luistert, dan is dit wel even leuk. Namelijk afgelopen week, uh, hij raadt mij ook muziek aan en zo ik hem ook weer. Het is hartstikke leuk om met, uh, zo met uh, iemand over muziek te praten op die manier. Um, maar dit nummer wat ik nu klaar heb staan, heet Rainbow van Casey McRace. En uh, dat raadde hij mij dus aan afgelopen week. En zo heb ik er weer uit tientallen nummers ook dit nummer weer uh, ontdekt afgelopen week in mijn... Uh, in mijn grote muziekbibliotheek, die uh, steeds groter uh, lijkt te worden. Hier is uh, Casey McRaves met het nummer Rainbow. Met Graves. En, uh, Dat brengt ons. Uh, dat brengt ons inderdaad zometeen bij de evenementen, maar ik wilde eerst nog even vragen over het nummer. Want ik heb hem van de week dan voor het eerst gehoord. Hoe, ik denk dat ja, jij ik hem vond ook. Het is altijd een lekker heeft. nummer, ja. Dus ja? Ja. Uh, het is altijd leuk om uh, nieuwe muziek te horen. Uh, ja, zeker. Hoorden, en het is natuurlijk wel een vrij nieuwe artiest, maar het heeft best wel een. Uh, ja, ja. Best wel heeft voor iedereen nou weer aantrekkelijk potentie. Ja, denk ik zeker. Zo. Uh, ja. Potentie op de Zandvoorts Radio. Nou, dat is er genoeg. Ja, toch? <laughs> ja. Uh, uh, ja. We gaan met de agenda ja. beginnen gewoon. Ja, met uh, de evenementenkalender voor Zandvoort en omgeving. Ga je gang. Ja, uh, de 12 en uh, 13 september uh, zijn de Open Monumentendagen. Uh, die zijn jaarlijks, een uh, weekend in september, waarop duizenden monumenten in Nederland gratis toegankelijk zijn voor het publiek. De deelnemende monumenten zijn te herkennen aan de Open Monumenten Dagvlag. Meer info vind je op www.openmonumentendagen.nl Dan komen we bij Caprera. Daar is ook wel weer wat leuks te beleven. Ja, zeker. Daar is uh, vrijdag 28 augustus Joost Spijkers. En Morgen die kennen dus. we vooral uh, als een van de Esten Brothers. In Caprera brengt hij zijn nieuwe theaterconcert getiteld Au Plot. P.I. Vrij naar de zon. Oh, nee, song. wacht even. Ja, Opla op, op, op P.I. Juist, ja. die. Frans, ja. Van ja. Uh, Jacques Brel. Ja. Het uh, vlakke land waar uh, volop ruimte is voor Joost... om het uh, leven te bezingen... samen met drie muzikanten... in een intiem kamerconcert. Prachtige chansons uit het repertoire... van bijvoorbeeld Ashton Brel en Chaffie... maar ook zijn eigen liederen zullen klinken. Kaarten verkrijgbaar aan 25 euro... Uh, aanvang half negen en de deur gaat open om half acht. Dan ja, hebben we zaterdag ja. nog. Deze vind ik echt iets voor jou. Oh. Zaterdag 29 augustus is er Blanks. Ja. En denk dan aan muziek, vrolijkheid en overenthousiaste kreten. Dat is Blanks. En ze maken vooral veel covers, hè? Ja. ja de lange Nederlandse. Hij, muzikant uit Groningen bouwt uh, in rap tempo... een internationale fanbase op met zijn uh, YouTube-kanaal. Ja. Music by Blanks, dat al meer dan 975.000 volgers heeft. Zo. En Blanks is niet de traditionele YouTuber... maar een muzikant die zijn online platform gebruikt... om zijn passie en liefde voor muziek te delen. Kijk, dat is mooi. Hij uh, is recenter, kreeg hij reacties van uh, Ariana Grande en Post Malone... Op zijn covers van hun hit. Uh, ja. En hij werkt ook samen met uh, DJ en niemand minder dan Armin van Buren. Zo, kijk, dat is een grote naam. Ja. Ik ga hem zeker eens opzoeken. Nou, zaterdag, mijn, uh, mijn standaard werk nog altijd. Dus om er echt uh, naartoe te gaan in Caprera oh. gaat me helaas niet lukken. Maar hoe heette ze? De... Oh, maar dat begint, uh, het begint om zes uur. En uh, ja, je kan maar... er om vijf uur al in. En het kost uh, 27 ja. euro. Maar hoe heette de, hoe heette de artiest? Blanks. Blanks, oké. Okay. Dus ook op te zoeken op YouTube onder het op, kanaal. www.caprera.nl en dan de ja. agenda. Ja, inderdaad. Caprera.nu slash agenda kunt u meer informatie over deze en andere optredens vinden. Uh, want ja, dat blijft altijd een mooie openluchttheater. Het is uh, zo'n mooi openluchttheater. Dat zeker. zeker. Dan heb ik nog even iets, uh, want uh, komende zaterdag is er ook uh, iets te doen uh, in... Uh, in dan ons eigen dorp. Want een open dag voor scouting de Buffalo's, Want dat begint, uh, die scouting begint weer met een nieuw seizoen. Waarin allerlei activiteiten worden ondernomen. Zoals koken op het houtvuur, kamperen, uh, sterren kijken en natuurlijk... De vriendschap staat centraal bij de scouting. Dus nieuwe mensen leren kennen, vrienden maken. De Buffalo's staan voor uitdaging, ontwikkeling en vriendschap. Zoals ik net al zei. Uh, Spreek dit je aan en ben je tussen de 5 en 18 jaar... of ken je iemand die dit wel leuk lijkt. Ga dan 28 augustus tussen 2 en 4 uur naar de open dag... op het scoutingterrein van de Buffalo's... van de Duintjes Duintjesveldweg in Zandvoort Noord. Um, Dat is naast de uh, duivenvereniging. Ja, inderdaad. Dus uh, mocht je er nog een brief naar kunnen willen sturen, dan uh, zit dat daarnaast, die, uh, die voorziening. <laughs> nee. uh, vanwege de COVID-19 maatregelen wordt er een gezondheidscheck gedaan en wordt alleen jeugd op het terrein toegelaten. Nou, en zo op het einde te komen van de agenda, wat hebben we toch weer een... Uh, leuke omgeving om in te wonen en er is genoeg te doen. Ja, er is zeker genoeg. We, we, moeten, we echt... zeggen het elke week, maar ook deze week weer. Heel veel leuke ja. dingen. Maar er zijn nog veel meer leuke dingen te doen. Alleen we kunnen niet alles benoemen. We, nee, zeker. meestal de leukste dingen uit. Ja. En die benoem ik. Maar ja. kijk op evenementen uh, in de omgeving. Ja. Er zijn vast nog veel leukere ja. evenementen waar je naartoe kan gaan. Ja, en het is, uh, het is allemaal onderdeel van cultuur. Cultuur is ons veel waard. En uh, zal dat ook altijd blijven en hopelijk ook altijd zo gewaardeerd worden en ondersteund. Dus uh, zeker in Zandvoort en omgeving, want ja, daar wonen we dan uh, toevallig met z'n allen. Nou, maar dat even tot zover. En wat zover. wonen we vervelend. Wat wonen we toch vervelend, jongens. Wat kunnen we ook weer lekker zeuren met ja. z'n allen. <laughs> Hier is het nummer Nieuw Patches van Charlie Pride. Daar krijg je al meteen zin in een lekker muzikaal evenement. Uh. To help me By telling me There's someone I should meet Charlie Pride, met het nummer Nieuw Patches hier op ZFM Zandvoort in de ZFM Lunchroom. Ja, en jij krijgt er meteen een beetje kriebels van. van het ja, liedje. ik vind het een beetje kriebeltje. Kribbel, het, het, het, het, waar doet me het aan denken? Een beetje aan een zingen. ik weet niet hoe ik erop kom, maar op een zingende zaag. Ja, ja, ik had er nog nooit van gehoord, maar misschien wel een van de luisteraars. Uh, dat is dus echt letterlijk muziek maken met een zaag. Ja, met een, een, een, een snaar. Of, en die, ja, het zal wel een speciale zaag zijn. Oké. Okay. Het nou, zal wel ik, maar niet de zaag zijn bij mij uit de schuur, denk ja, ik. We, ja, inderdaad. Uh, die die zingt niet. <laughs> nee, inderdaad. Ik uh, ja. zal het meteen eens proberen. Vertel ik het je volgende week, Dom. Ja, ja, heel goed. Uh, nou ja, de, dat, uh, dat zagen we natuurlijk al aankomen. Dit nieuwsflits. Um, ja. Want we beginnen iets ja natuurlijk minder leuk nieuws, maar het moet wel even genoemd worden. De IJsbaan Zandvoort gaat dit jaar ja, niet door. Ook de corona nekt dus ook de winterpret. Ja. Heel jammer, de IJsbaan gaat vanwege de corona niet door. Dit besluit heeft het bestuur van de IJsbaan bekendgemaakt. Zij vinden dat door alle onzekerheid omtrent het coronavirus... er komende decembermaand geen winterwonderland kan worden georganiseerd. Nou, dat is uh, hartstikke jammer. Heel droevig. Ja, dus dat betekent ook geen fluitketelcurling, Geen disco on ice. En simpelweg geen ijsbaan 2020, 2021. Uh, ja, dat uh, gaan we dus uh, echt missen. Um, ja, het bracht zo lekker de winter. Ja, het echt inderdaad. ook voor, Vooral voor kinderen valt er natuurlijk weer iets weg. In de kerstvakantie was het altijd echt... een uh, enorme happening. Um, de glue moeten we missen. De glue wine, ja, dat is dan weer vooral voor... Uh, voor, de, zeg maar, voor ja. de wat ouderen. Die, voor ja. de ouders die er moeten wachten. Voor de ouders, ja, inderdaad. Tot de kindjes. Ja, jij, zegt, jij zegt het, ik denk het. Uh, de, <laughs> de, dan heb ik nog even een nieuwtje uit de regio, uit Haarlem, om precies te zijn. De afstudeeroptrainers van 18 conservatoriumstudenten van in Holland. die dit voorjaar vanwege de lockdown werden uitgesteld, zouden deze week worden ingehaald. Dat zouden ze inderdaad, want nadat een van de studenten... eerder deze week positief werd getest op het coronavirus... heeft Poppodium Patronaat in overleg met de hogeschool... besloten een streep door de resterende optredens van deze week te zetten. En uh, na maanden radio stilte hadden de studenten er zin in... om zich weer eens van hun beste kant te laten zien natuurlijk. Hè, want daar ga je voor op uh, het conservatorium. Uh, 18 studenten pop van het uh, conservatorium presenteerden zich... voor het eerst sinds lange tijd weer voor een groot publiek... tijdens het eindexamenfestival 2020... Uh, een nieuwe datum voor de afstudeeroptweens... en of deze überhaupt nog doorgaan. Daar moet nog naar worden gezocht. Ondertussen wachten de studenten in spanning. Uh, dan heb jij nog iets uh, korts uh, over de voorbereiding op de F1. En daar uh, heb ik dan weer een fragmentje bij. Maar ja. eerst even korte informatie. Ja, dat gaat over het circuit. Over de voorbereiding voor de Formule 1 2021. Ja, ja. Dat is dan uh, ook eigenlijk allemaal woensdag bekendgemaakt. Het circuit is ja. voor het wil volgend jaar... een Formule 1 race. Met publiek houden. Zonder publiek is niet het evenement dat wij voor ogen hebben... zegt sportief directeur van het Dutch Grand Prix Jan Lammers tegenover ja. het ja. NHL. Nieuws. zullen we even naar het fragment gaan luisteren? Want ja, daar komen nog meer mensen ja. aan het woord. Hier is NHL Nieuws met dus een korte uh, fragmentje, één minuutje. Uh, die waren bij woensdagavond, bij die persavond. Uh, het werd weer eens tijd. De laatste keer dat we bij elkaar waren was, was op 4 maart. Toen we echt bij wijze van spreken aan de start stonden van de opbouw van het evenement. De circuitdirecteur heeft het over de opening van de racebaan door niemand minder dan Max Verstappen. Toen eenmaal duidelijk werd dat de Grand Prix begin mei niet door kon gaan door corona, bleef het lang stil. Maar dat betekent niet dat er niks is gebeurd. Zo zijn alle werkzaamheden afgerond, heeft Zandvoort een officiële licentie om Formule 1-races te mogen organiseren binnen en heeft het een nieuwe naam. Ja, wat het oplevert, is dat wij als, met CM.com als Nederlands bedrijf straks in het internationale lijstje staan van alle namen van circuit. Je hebt Red Bull ringen en dat soort dingen. Nou ja, daar staat ook CM.com. Circuit Zandvoort staat daar gewoon mooi tussen. Nou, dat vind ik al fantastisch. Op het circuit zijn ze er klaar voor. Maar onduidelijk is nog steeds wanneer de Grand Prix verreden kan worden. Het is wachten op Formule 1-organisatie Form die de kalender bepaalt. We zijn echt positief ingesteld. En wij gaan er nog steeds vanuit dat wij in 2021 een, een schitterende race met publiek kunnen organiseren. Met publiek dus. En in principe in mei. Maar kan het wel als de coronacrisis nog steeds voortduurt? Of is een Formule 1-race een zonder publiek ook denkbaar? Nou, zonder publiek is niet het evenement wat wij voor ogen hebben natuurlijk. Hè. Maar eh, ja, als blijkt dat we in mei bijvoorbeeld eh, nog geen volledig evenement kunnen hebben met het publiek... maar later in het jaar wel, geven we daar natuurlijk de voorkeur aan. Eh, wellicht dat, eh, dat gewoon het hele seizoen ook later begint. We moeten gewoon even af gaan wachten wat er allemaal gaat gebeuren. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het weerbericht op korte termijn. Het blijft vandaag bewolkt en de kans op neerslag neemt toe in Zandvoort. Met vanavond regen. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 90, 19 graden. 90 graden, dat zou wat zijn. En is de wind zwak, windkracht 2. Vannacht is het bewolkt met kans op motregen... en koelt het af tot ongeveer 14 graden. De komende dagen wordt het geleidelijk minder bewolkt... en is de kans op regen hoog in Zandvoort. De temperatuur daalt tot 17 graden overdag en s'nachts is het ongeveer 13 graden. De wind draait geleidelijk naar het noordoosten en is matig. Windkracht 3. Vanaf woensdag neemt de kans op zon toe en stijgt de temperatuur tot 19 graden overdag en 15 graden s'nachts. Tot zover het weer volgens Weerplaatsen. Dat was het weer. Zie het Will do ...Snow Patrol met het nummer Chasing Cars. En uh, ja, deze stond al lang op ons lijstje om uh, een keer te draaien in de set ZFM Lunchroom. Maar daar was hij dan eigenlijk uh, Chasing Cars van Snow Patrol dus. En ik raad u aan uh, Snow Patrol zeker een keer uh, op te zoeken op YouTube, Spotify, waar dan ook. Uh, want ze maken nog meer echt mooie nummers uh, die zeker de moeite waard zijn om eens te gaan luisteren. Dus, uh, maar dit was in ieder geval het nummer Chasing Cars. Door wie was dat ook weer aangevraagd, Lucy? Door, uh, de, die nam jouw broer mee toen, toch? Uh, Chasing Cars, als het goed is. Oh, mijn zus. Een ja, zwager. Ja, ja, dat kan ook. Ja. Robin. Ik, uh, ik weet niet, het kwam in ieder geval oh, uit, je, uit jouw hoek. Uh, het je. uit mijn hoek weer. Het komt nee. altijd uit ah, mijn ja. hoek. Uh, dan hebben we een speciaal recept van de dag uh, deze week. Ja, deze is speciaal voor Jelmer. Het is uh, zijn laatste dag bij uh, de lunchroom op donderdagmiddag. En uh, hij mag dus... Uh, Zeg wat, wat hij wil gaan eten vanavond. Ja, ik uh, mag alleen even de titel zeggen. En dan ga jij lekker uitleggen hoe je het maakt en wat je allemaal nodig hebt. Ja, zeg maar. uh, Het is namelijk mac and cheese. En ik heb het al vaker gegeten. Mijn moeder maakt het lekkers. Maar dit recept ziet er ook uh, ontzettend uh, smakelijk uit. Ah, okay. dus, uh, dus wat hebben we ervoor nodig dan? Uh, 350 gram macaroni. Dat macaroni. verrast me. Ja, nou het staat er echt. Ma ja. Macaroni grande. Oh, Misschien is het van extra Ariana groot. Grande. Nee. 600 gram broccoli in roosjes. Ja. 125 gram grote ontbijtspek. 50 gram boter. Check. 50 gram bloem. Ja. 500 milliliter volle melk. Die staat. 125 gram geraspte jonge kaas. Wij gebruiken dan ietsje meer. En dan, uh, wat, uh, wat, uh, hoe gaan we het bereiden? Hoe gaan we het maken? De mac and cheese. Maar mac. dat weet jij ook niet. Nee, dat weet ik ook niet. Ik eet het ja, altijd. Ja, jij bent de bofkont dat, dat je moeder het maakt. <laughs> nou, ik wil het best wel zelf maken. Dus. Nou, ik ga het je vertellen. Dus heb je pen en papier bij de hand? Ik heb uh, de pen uh, bij de hand. Oké, okay, dus daar, begin, daar ga je beginnen. Ja. Je kookt de macaroni volgens de aanwijzingen op de verpakking. Ja. Kook de broccoli in weinig water met zout. Vier minuten. Oké. Okay. Giet de groenten af en spoel koud af. Ja. Bak het ontbijtsprek. Krokant in een koekenpan, met, wel met een anti-aanbaklaag. Dus niet in een gewone koekenpan. En verbrokkel het. En verwarm de oven alvast voor op uh, 200 graden. Dat is handig. Smelt de boter in een pan met dikke, bo met dikke bodem. Oké, okay, want Voeg... anders smelt het doorheen? Of, uh... Ja, dat nee. denk ik. Een ja, dat, dat, ja. dunne bodem is niet met Een goed. dikke bodem. Een dikke bodem. Voeg de bloem in één keer toe. En bak al roerend 1 minuut zachtjes door. Schenk de melk al roerend scheutje voor scheutje erbij. En roer tot een gladde saus. Voeg de helft van de kaas toe en laat op laag vuur in de saus smelten. Schep de broccoli en daarna de kaassaus en het spek door de pasta. Schep in een ovenschaal. Ja. Gratineer met de rest van de kaas ja. en laat de mac and cheese in de oven in 10 minuten goudbruin. Kleuren. Ja, ik vind vooral de handgebaren die je er net even bij deed. Ja, ik denk, anders je, je weet je niet wat, wat je ook meteen, moet. Je voelt er ook meteen wat bij. Hè? Zo in de oven en, ja, uh, en lekker dus, roeren. Dus en roeren. Ja, ja. ja, want anders weet je niet hoe je ja. het doen moet. Hè? Ja, het staat ja, hier misschien... natuurlijk alleen met tekst. Maar misschien kan jij wel de video aanleveren. <laughs> ja. <laughs> ja. Maar in ieder geval zo. Maar je moet ook rechtsom draaien, niet linksom. Oké, okay. af en toe even heen en weer. Ja, ja, ene keer moet je linksom, dan weer rechtsom. Ja, ja je is. moet het wel als klein ja. lamarum. Ja ja ja, ja, ja, ja. Maar dan is goed en dan zou ik zeggen... Eet smakelijk. Eet smakelijk. En uh, waar is dit recept terug te vinden, Lucy? Op smulweb.nl. Ja, en dan gewoon even mac and cheese invullen. Kan ook bij uh, Jelmer. Kan ook bij mij. Ja, ja. Ik, ik heb geen nou, website Hij is voor hoor. 4%. Voor vier, ja, maar ben je thuis? Kan je ook bij mij? Ja, oh, nu, komen er, nu, nu komen al die ZFM luisteraars <laughs> bij me thuis langs. Dat wordt een... Uh... Wordt een hele grote mac and cheese. ja. <laughs> Maar wel gezellig. De ja, zeker, wel gezellig. We uh, mac and cheese, dus uh, terug te vinden op de website smulweb.nl. en dan staat hij meteen bovenaan, want dit was het lekkerste recept in die, uh, het lekkerste variant van dat recept mac and cheese. Wij gaan even lekker naar een toepasselijke twee nummers. We starten met Patrick Jean. Hier is Prosecco. I met you in a bathroom stall. And up against the wall, thinking it was love right there, right then. And I don't want this night to end. But you have to make me fall right before the final call. hoping you would tell me where and when, cause I just wanna do it again. Harry Styles hier ook natuurlijk gewoon nog voor de vierde week op rij... hier op ZFM Zandvoort in de ZFM Lunchroom van 1 tot 3. En ja, de Harry Styles blijft geweldig met Waterman Sugar. Maar omdat je hier in deze omroep deze fantastische vrijwilligersorganisatie... ZFM Zandvoort alle vrijheid krijgt in je programma... in je doen en laten hier binnen de omroep... om er iets moois van te maken, draai ik nog even dit nummer... vlak voordat we echt naar het einde gaan. En ik echt nog wel even wat moet zeggen, dus blijf zeker luisteren. Um, hier is Raccoon met het nummer Freedom.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 Oh, Nummer Freedom van Raccoon hier op ZFM Zandvoort. En uh, dan gaan we er toch echt even een eind aanbreien aan deze ZFM Lunchroom van uh, donderdag uh, 27 augustus. Tevens mijn laatste. Vandaag nog op ZFM kunt u genieten van Alternative alternatieve van 8 tot uh, 10 uur. Dan zit hier Jaap Koper. Nou, met een koper achter uh, de knop. dan komt het altijd goed. Uh, de, uh, uh, maar in ieder geval morgen uh, ook weer een uh, ZFM Lunchroom op uh, deze zender. Pim en Marja ook weer terug van vakantie met weer een bomvol programma. En uh, van 5 tot 7 is Walter zitten hier dan, uh, en dan dus spreekt hij weer met liefst uit Zandvoort voor alle leuke, uh, kleine, grote activiteiten die in de, uh, onze mooie badplaats te doen zijn. Maar dan toch even, ik wil u bedanken voor het luisteren vandaag, deze zomer... vanaf de allereerste minuut twee maanden geleden... bij de start van dit nieuwe lunchprogramma op ZFM. Lucie, ik wil jou ook nog even bedanken voor de afgelopen maanden. We hebben echt meters gemaakt en wel meer dan anderhalve meter, zou ik willen zeggen. We hebben er echt wat neergezet en ik wens je heel veel succes... de komende weken Dank. met de voortzetting van dit programma. In ieder geval op dinsdag, wat altijd al goed gaat. Uh, dan nog, uh, het moment is dan toch echt daar. Dit was voorlopig mijn laatste uitzending op ZFM Zandvoort. Ik ga volgende week van starten met mijn hbo-journalistiek. En uh, ja, ga daar hopelijk, uh, dat weet ik eigenlijk wel zeker, veel mooie gaven en grote ervaring opdoen. En onwijs veel dingen leren uiteraard. Uh, afgelopen drie dagen ook wel een gezellig introweekje achter de rug. Uh, sowieso even een shout-out naar uh, Klasje D03, als uh, iemand daarvan luistert. <laughs> Iedereen die, die nu op dit moment luistert, ben jij of ken jij iemand... Uh, van mijn leeftijd die later, net als ik, iets in de media wil gaan doen. Interesseer je in wat mensen bezighoudt, overweeg je om de opleiding journalistiek te gaan doen... en heb je toevallig besloten een tussenjaar in te plannen voor komend schooljaar. Kom werken bij de lokale omroep ZFM Zandvoort. Een mooie omroep voor geweldige waardevolle vrijwilligers die een bak en ervaring bezorgen. Ikzelf blijf ZFM dan ook altijd dankbaar voor de kansen die ik het afgelopen jaartje heb gehad. Uh, ook al blijf ik op de achtergrond nog actief voor deze omroep. Uh, het hier staan, ja, en het, uh, in de studio, achter de knoppen of op de plek van de sidekick... het werkelijke radio maken en alles wat daarbij komt kijken... ga ik de komende, uh, uh, ga ik na twaalf maanden echt wel even missen. Maar des te meer zin heb ik in mijn studie journalistiek. Jullie kunnen nu genieten van Europe met, uh, en hier is, de Final Countdown dan echt... ook jou nog heel graag uh, even bedanken voor alle hulp en steun. En ik, we gaan je ontzettend missen. Ik hoop dat je zo af en toe je neus nog laat zien. Ja, dat zeker. Dankjewel. Ja. Ik ga je heel erg missen hoor. Ja, mensen in Zandvoort uh, zullen mij zeker nog zien. en uh, Tot snel uh, uh, bij ZFM. Uh, dat sowieso. Ik kom vast nog wel een keer langs. Ik ben echt niet weg, jongens. Uh, zover is het nog lang niet. Uh, dankjewel, Lucie. <laughs>